De aandelenbeurzen in New York kregen vandaag opnieuw een forse tik. Beleggers zijn bang voor een mogelijke handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. De Dow Jones Index sloot 1,8% lager. De SP 500 zakte 2,1%. En technologieindex Nasdaq eindigde 2,4% lager. En daarmee is het voor de Amerikaanse beurzen de slechtste week in lange tijd. Ronald Koeman is zijn debuut als bondscoach begonnen met een nederlaag. In de oefenwedstrijd tegen Engeland verloor Oranje met 0-1. Het weer vannacht bewolkt, misschien wat motregen. Het is een paar graden boven 0. Morgen droog en af en toe zon. En het wordt morgen 9 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Ja, het is vrijdagnacht en dat betekent dat het feest is in de hoofdstad. Waarschijnlijk overal in Nederland, maar vooral in de hoofdstad, want poppodium Paradiso bestaat dit jaar 50 jaar. En nooit meer slapen zet het Amsterdamse podium in de schijnwerpers met een vijfdelige podcast. En vandaag zijn wij aangekomen bij de vierde aflevering. Straks na half twee hoort u Atze de Vrieze samen met tafelheer Bob Fosco in gesprek over de 90s, De tijd van de smileys, neonkleuren, grungebands en dj's. En zo direct over iets meer dan een half uur... ga ik een uur lang in gesprek met Franka Treur... over haar nieuwe verhalenbundel Slapend Rijk. Maar nu eerst de derde aflevering van het hoorspel... De niet-verhoorde gebeden van Jacob de Zoet. Een elfdelig hoorspel van de AVO-Tros. Graag tot straks. Tot nooit meer slapen. Het Hoorspel half uur. Elke vrijdagavond rond deze tijd op NPO Radio 1. Vorige week... Zul je schrijven, Jacob? Anna. Zul jij me denken? Arie Groot is de naam. En nu ben ik aan Jacob de Zoet uit het wakkere Zeeland. Aangenaam. Ik weet dat u van de kaarttafel opstaat met een welgevulde beurs. Ik zou u enkel maar vervelen, vrees ik. Ik drink weinig en speel nog minder. Dit psalmboek voorkwam dat een musketkogel zijn hart aan flarden reed. Bescherm het met je leven. Weet u misschien waar de grootboeken van 93 tot 98 zijn, meneer Fieser? Dus ik ben nu ook een oplichter? Ik waarschuw u. Ik heb in Suriname meer zwartjes doodgeschoten... dan Klerk Tezoet Zoet op zijn telraam kan tellen. Goedemiddag, juffrouw Ayibagawa. Een goedemiddag, meneer Dommeburger. Haar stem. Vroedvrouw is mijn roeping. Haar gezicht. Bewaart u alles in de mouwen van uw kimono? Ook nog waaier... Meneer Koryash, waarom beweerde u dat de eerste minister van de shogun duizend waaiers van pauwenveren verlangt, terwijl volgens uw eigen uitleg zojuist maar het aantal van honderd wordt gevraagd? O oh jee, miné, o oh jee, miné, daar zit een jap in de puree. De niet verhoorde gebeden van Jacob de Zoet. Aflevering 3. Trouw zijn lijkt eenvoudig. Deshima, Japan, 1799. is Neemt u mij niet kwalijk? donbaga san Alweer een snikhete dag, meneer Muramoto. Hij heet, heet. Goedemiddag, juffrouw Aibagawa. Hoe is het met leven van meneer Domburg? Veel beter vandaag, dank u. zo. Neem ons niet kwalijk, meneer, maar hij zegt: wij moeten gaan. Ja, ik zal u niet langer ophouden. Ik wilde alleen maar dit aan juffrouw Aibagawa teruggeven. Nandes, De waaier die u in het ziekenhuis van dokter Marinus bent vergeten. Nandes, De controleur wil weten wat is, meneer Dombaga. Zeg hem dat juffrouw Aibagawa haar waaier was vergeten. dat Controle. Maar. dat Hier. Alsjeblieft. Wat sagashtarundesca, ka? kaksa reta messegi, propooze u. <laughs> dat is toch, dat is toch. Heel Nagasaki spreekt over deze ochtend, over toch Kobayashi en Powerwaiers. Hopelijk zal hij ons niet nog zo schaamteloos belazen. Psst. Onlangs, ik waarschuw u, en omoto niet tot vijand te maken. Hier is andere raad. Kobayashi is kleine Shogun. Jejima is zijn rijk. Hij doet u kwaad, de zoetzaam. Ik stel uw bezorgdheid op prijs, meneer Ogawa, maar ik ben niet bang. Voor... Hij kan uw huis doorzoeken. Ik heb juffrouw Abagawa net haar waaier teruggegeven. Ik weet het, ik had daar niet haar portret op moeten tekenen. De wachter had het bijna. Hij kan uw huis doorzoeken op verboden voorwerpen. Ik heb niets te... Als er verboden boek aanwezig is, verbergen. Lieve God, precies, mijn psalmboek. Verbergen onder vloer. Heel goed verbergen. Kobayashi zoekt vergelding. Voor u straf is verbanning. Tolk die uw boeken controleerde minder fortuinlijk. Kijk eens aan. Daar hebben we de rekel die vandaag de teef heeft bereden. Drie jaren in deze godvergeten gevangenis. Snitker zoer dat ik bij zijn vertrek kunder zou worden. En dan kom jij met je verdomde kwikgloruur. Jij komt hier aanzetten met hem als kruiwagen. Jij vergeet de zoet. Dat ik geen weken en gemene klerk ben. Jij vergeet... Dat u soldaat in Suriname bent geweest, meneer Fischer. Als ik door jou toedoen mijn verdiende promotie misloop... ...breek ik al je botten. Ik wens u een nuchtere avond toe, meneer Ja, Jacob de Zoet! Ik breek ze één! Voor één! Voor één! Kom, ga zitten. Van Kleef schenk drie glazen in. Ja... Wij hoorden zojuist dat meneer Fischer u het vuur van zijn ongenoegen na aan de schenen heeft gelegd. Hij is ervan overtuigd dat ik elke minuut van de dag besteed aan het dwarsbomen van zijn belangen. U hebt vandaag <laughs> zeker de belangen van Kobayashi gedwarsbomend. Zijn eigen hebzucht heeft hem de das omgedaan. Ik heb hem slechts een zetje gegeven. <laughs> Zo zal hij het allerminst opvatten. Uw vindingrijkheid van hedenochtend ochtend heeft de compagnie een flinke som geld en een afgang bespaard. Ik zal hier de gouverneur-generaal Zeker over vertellen. Op uw toekomst. Op uw toekomst. Post. Post. Wij hebben een nieuwe opdracht voor u, De Zoet. Van Kleef. Elke ochtend ontvangt meneer Grote een bezoeker met een welgevulde buidel... die even later met diezelfde welgevulde buidel weer vertrekt. Hoe zit dat? Dat zouden wij heel graag willen weten. Brengt u vanavond nou eens een bezoek aan meneer Grote... Allee, alle hens aan dek. Hm. <lacht> Avond. We vroegen ons eigen al in gemoede af of dat u mijn nou uitnodiging ooit zou aannemen. Ik heb veel werk te doen. De gronden richten van onze reputaties valt ongetwijfeld niet mee. Nou ja, de grootboeken op orde brengen is een veel eisende taak. Wat speelt u, heren? Boer in duivel. Carnuffel. Dat heb ik in Kopenhagen wel eens gespeeld. Elk van deze nagels... Is één stuiver van ons loon. Voor aanvang van elke ronde doen we één nagel in de pot. Zeven slagen per ronde, en wie de meeste slagen hebt gemaakt, wint de pot. Als we door de nagels heen bennen, is het klaar. Proost. Proost. Alleen een vrouw en een pak speelkaarten pikt dat. Bij <lacht> wat ik vanavond ga winnen, ga ik allicht een goudbruine mamazel laten komen. Vante. Oh. Oh. Oh. God. Ah, ja, ja, ja, ja, ja. Oh, mm -hmm. ah, ik denk okay. dat ik vanavond twee van die marmozellen neem. De duivel. Goch, dat. Nee. Halen. vergeet de Judas die gezegd. Want de duivel gaat boven de paus, maar de boer gaat boven de duivel. O. Ingeteld. Roos. Roos. Zo, jongens. <kwijnt> uh, ja. ja. Tot morgen. Klaas, tot Bye. Vrouw Fortuna, heb u vanavond links laten liggen, heer de Soets. Ik ben volkomen kaal geplukt. Ah, uw winst van de kwiksel, zullen honger... en nog van een poosje buiten de deur houden, toch? Meneer Grote. Ah, u gaat eindelijk de ware reden van uw komst onthullen. Ik ben hier vanwege twee delicate aangelegenheden. Ik zal zwijgen in alle talen en naar het traf. De waarheid is dat het opperhoofd vermoedt dat er wederrechtelijke toe-eigening plaatsvindt. Goeie genade. Wederrechtelijke toe-eigening, heer De Zoet, Toch niet op chima, Waarbij een leverancier betrokken is... die iedere ochtend uw kombuis bezoekt. Mijn kombuis wordt elke ochtend door allerlei leveranciers bezocht En De Soet. wiens kleine buidel bij vertrek evenwel gevuld is als bij aankomst. Gelukkig dat ik dat misverstand ken ophelderen, nietwaar. U kent tegen heer Forsterbos zeggen dat het antwoord dus uien luidt. Jazeker, uien. Verrotte, stinkende wel, dan hoef ik u niet verder lastig te vallen. Heus niet. U zei toch twee delicate kwesties, heer de Zoet? Uw verklaring over de uien vereist dat ik het tweede onderwerp... morgenochtend aanroer met timmerman Twomi. Waarop heeft deze tweede aangelegenheid precies betrekking? Uw speelkaarten, meneer Grote. 36 ronden karnuffel. En van die 36 heeft u 12 keer de kaarten gedeeld. En daarvan heeft u er tien gewonnen. Een onwaarschijnlijke uitkomst. Wat een wantrouwige geest voor een godvrezend man. Boekhouders leren wantrouwig te zijn, meneer Grote. Het was mij volstrekt duister hoe u dat voor elkaar kreeg... totdat ik de piepkleine keepjes voelde. In de boeren, de zevens, de heren en de vrouwen. Het is goed gebruikt dat het huis een tegemoetkoming ontvangt... voor de gastvrijheid... We zullen morgenochtend weten of ruwe Bolst vertrouw het daarmee eens is. En nu moet ik toch echt... Wat zegt u ervan als ik u schadeloos stel voor u verliezen? Het enige wat ertoe doet is de waarheid, meneer Grote. Eén versie van de waarheid. Is dat hoe u mij terugbetaalt, omdat ik u rijk heb gemaakt? Door chantage? Misschien kunt u me iets meer vertellen over die zak met uien. U bent een ontiegelijke lastpak, heer de Soets. Kent u, Kent u de ginsengwortel? Ik ken Gingseng als een goedje dat erg wordt gewaardeerd door Japanese pillendraaiers. Een Chinees in Batavia, een dure meneer, stuurt met elke jaarlijkse handelszending een krat van het spul voor me mee. Niks aan het handje. De moeilijkheid is dat de magistraat er op vendutiedag belasting over heft. We raakten daar dus 60% van kwijt... totdat dokter Marinus op een dag vertelde over een gingseng uit de streek... die gewoon hier rond de baai groeit. Maar lang niet zo kostbaar is. Zodoende. Uw leverancier brengt dus zakken met de gratis gingseng uit de streek mee... en vertrekt met zakken vol Chinezen. Huh. Vinden de wachters en fouilleerders bij de landpoort dat niet merkwaardig? Die worden ervoor betaald het niet meer waardig te vinden... En nu heb ik zelf een vraag voor u. Hoe gaat het opperhoofd daar nou tegen optreden? Tegen dit en tegen al het andere wat u boven water krijgt. Want zo werken de dingen op Detjima. Wie al die kleine voordeeltjes stopzet, nietwaar? Die zet Detjima zelf stop. En kom er nou niet al met dat is een zaak van meneer Vorstenbos, nietwaar? Het is niettemin een zaak voor de heer Vorstenbos. Het deugt niet. Het ene moment is het van de particuliere handel is de de wortel van de compagnie. En even later is het van ik ben er de man niet naar om mijn eigen mensentekort te doen. Je kan niet tegelijk een kelder vol wijn hebben en je vrouw laveloos. Ik ben niet degene die de regels van de compagnie opstelt, meneer Grote. Nee, maar u knapt wel het vuile werk voor erop, nietwaar? Ik voer naar eer en geweten uit wat mij opgedragen wordt. En laat nu, tenzij u van plan bent, een hogere dienaar van de compagnie gevangen te houden, die deur los. Trouw zijn lijkt eenvoudig te zoet... Maar dat is het niet. Goedemorgen. Morgen. Goedemorgen, Jacob. Goedemorgen. Goedemorgen, Jacob. Goedemorgen. Ik wilde u nog bedanken voor het psalmboek. Ik heb het veilig verborgen onder de vloer. Goed zo, Jacob. Jacob! Heb je lekker geslapen? Anna, wat doe jij in Donburg? Oh. En wie is dat? Wat? Wie? Mijn naam is Orito Aybakawa. Jacob, wie is dat? Mijn naam is Orito Aybakawa. Een lied op is een sabbat. Waar heb je het over? Wie is die vrouw? Je bent me vergeten. Hoe kom je daar nog bij? Trouw zijn lijkt eenvoudig, maar dat is het niet, hè? Jacob. Wat gebeurt er, ben, het allemaal? Het er allemaal? Kus me, Jacob. Dit, mag, Dit niet. mag niet. Nu. Heren, de weledele heer, Klerk de Zoet uit Zeeland... Een man van aanzienlijke geleerdheid. Welkom, de zoetsam, in het tolkencollege. Ik voel mij vereerd dat ik gastles mag geven, meneer O'Gala. Dokter Marinus verhindert. Hij voordraagt de zoetsam. Nu mag u ons kranke Hollands genezen. <grijgene> Met welke woorden zullen wij beginnen? Uitgedroogd. Dat betekent zonder water. Overvloed. Heel veel. Zo Peter. Verlichtsel. Parallax. De hoek tussen twee objecten. Subjunctief, anseatisch. Zenuw uiteindelijk. De uitlopers en van... En wat betekent consequenties? De nadelige gevolgen van een handeling, meneer Kobayashi. Hm. Mm -hmm. En wat is op klaarlichte dag? Kunnen wij zeggen, ik breng bezoek aan goede vriend Motoggi op klaarlichte dag? Nee... Het gaat hier om een misdaad die vaak zeer schaamteloos is en zonder angst dat men wordt gepakt. Zoals in mijn goede vriend Motogi werd op klaarlichte dag beroofd. Misschien volgende woord is eenvoudig: weerloos. Weerloos betekent zak. Inzalige onwetendheid. Niet bekend zijn met een zeker onheil. Gebrek aan sluitend bewijs. Wat is er? Mijn heer De Zoet. Dieven bezoeken uw huis. Wat? Maar wanneer dan? Uw huistolp denkt in dit uur. Mijn hemel. Wat een ravage. Er zijn sommige boeken weg? Dat kan ik pas zien wanneer ik ze allemaal weer bijeen heb. Zo, ik kom wat reparaties verrichten, de zoet. Wat is er gestolen? Geen idee. Mijn laatste kisten kwikgloruur staan gelukkig veilig achter slot en grendel in de eik. Mijn zakkenloos had ik bij me, net als, godverdank, mijn bril. Dus ik zie niet zo 1, 2, 3 wat er verdwenen is. Hansa help me eens met die deur. Uw kist herstel ik morgen. Die wordt zo goed als nieuw. Wij laten u met rust. Dan kunt u rustig kijken. Dank voor jullie hulp. Dit was een lelijke streek. En nog wel klaarlichte dag, hè? En wat is op klaarlichte dag? Kom maar, jasj. In zalige onwetendheid. Mijn psalmboek. Oh. Hebbes. De consequenties. consequenties. Van dat jij mij de voet hebt dwarsgezet. Terwijl jij in zalige onwetendheid, onwetendheid. verkeert... Op elkaar ligt de dag. Jij staat er weerloos, weerloos. tegenover, wegens volslagen gebrek, gebrek aan sluitend bewijs. Kobayashi, Mijn schetsen. Nee, nee, nee, nee, nee. Haar handen. Nee, nee, nee, nee. Haar ogen. Haar toestemming om op Dejima te komen zal worden ingetrokken. Donburger, ga weg. Heel onmiddellijk over die dorpsgekdieren bent. Wat hebben ze meegenomen? Niets van waarde. In geval van inbraak schrijf ik altijd het potspel voor. Biljarten, dokter, is wel het laatste waar ik vandaag zin in heb. Tot hoeveel punten gaan we? Hebben hij en ik speelde tot 501. Maar met die naderende tyfoon kunnen we onze tijd het beste binnen doorbrengen. Dus, dus laten we zeggen duizend... Zal ik de stand bijhouden? U bent de boekhouder. Dat is al vijftig, de zoet. Ik neem aan dat u lid bent van de Academie van Wetenschappen. De Shirondo. Ik word maandelijks uitgenodigd, ja. Ah, is dokter Aibagawa eveneens lid? Dokter Aibagawa is een toegewijd astronoom... en bezoekt de bijeenkomsten wanneer zijn gezondheid dat toelaat. Hm. Ah. 175. Uh -huh. En is juffrouw Aibagawa Er zijn wetten, weet u. Uw vrijage is uitzichtloos. Huh. Dus u zegt dat juffrouw Aibagawa de Shirando niet bezoekt? Integendeel. Zij is de vaste schrijver van de academie. Maar wat ik u bij herhaling probeer duidelijk te maken... is dat vrouwen van haar klasse geen Dejima-vrouw worden... Mag ik een keer mee naar de Cirando? Geen sprake van. U bent geen man van de wetenschap. En ik ben uw koppelaar niet. 378. Speelde u met hem mij niet om een gezamenlijke inleg? Dat klopt. Gun mij, als ik als eerste duizend punten haal, één bezoek aan de Cirando. En. Als ik win... Zeg het maar. Dan komt u zes uur in mijn tuin werken. Goed? En geeft u mij nu de bok maar eens aan. Dag, meneer de Zoet. Wilt u echt mijn haaien leren hoe ik niet kopen? U zou stijlvol kennis zoeken. Als een echte land. Nee hoor, dank u. Ik geef u graag eens biljartles Tegen betaling, uiteraard. Dat is vriendelijk van u, meneer Baart. Meneer Dazuto. Excuseer te storen. Oh, God. Uh, kan ik u ergens mee van dienst zijn, juffrouw Aybagawa? Ja. Dokter Marinus vraagt mij u te gaan vragen om Rose Marie. De marijn staat hier, in de kruidentuin. Waarom werkt meneer D'Azuto vandaag als tuinman van Dejima? Omdat... Ik hou van de sfeer van een tuin. Als jongen werkte ik vaak in de boomgaard van mijn oom. Wij waren de eerste in ons dorp die pruimenbomen kweekten. In dorp Domburg. In provincie Zeeland. Ik ben toch gewoon aardig van u dat u dat hebt onthouden. Alsjeblieft. Dank u. Rosemarie heeft betekenis? De Latijnse naam luidt Rosmarinus. Ros is dauw en Marinus betekent zee. Dus Rosmarinus is dauw van de zee? Oude mensen zeggen dat Rosemarijn alleen gedijt. goed groeit. als het de zee kan horen. Is dat waar? Misschien is het eerder fraai dan waar. Heeft Aibagawa ook een betekenis? Aiba is indigo. En Gaba betekent rivier. Dus u bent een indigo-kleurige rivier. U klinkt als een gedicht, mevrouw Aibagawa. Wat is uw voornaam? Mijn naam van vader en moeder is Orito. Dokter, wacht. Dank u voor Rose Marie. Bijzonder graag gedaan. Ik vergeet één ding. Hier. Uit mijn tuin. Ik breng veel naar dokter Marinus. Dus hij vraagt: ik geef één aan meneer Dazuto. Het is kaki. Dus in het Japanees is een dadelpruim een kaki? Kaki. Doe iets. Doe iets. Juffrouw Abagawa? Juffrouw Abagawa?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 in een geluidsontwerp van Malou Peters. Je hoorde onder meer... David Lucier... Sanne den Hartog... Hajo Bruins... Paul Kooi, Reinoud Bussemaker... Dick van den Toren... Kees Boot... Joris Smit... Fabian Jansen... Anna Raadsveld... Harry van Rijthoven... Wouter Zweers... Juda Goslinga... Romein Scholten...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 Productie Karin van Dis. Deze afro productie kwam tot stand dankzij het Mediafonds. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Elvie Tromp. Welkom bij Nooit meer slapen. Het is feest, want Paradiso bestaat dit jaar 50 jaar. En Nooit meer slapen uh, gaat dat vieren met een podcastserie. We hebben vijf delen en straks na half twee kunt u luisteren... naar alweer aflevering vier over de jaren 90. En te gast zijn onder andere Bob Fosco, voorman van de Raggende Mannen... en programmeurs Jan Willemslichting en Jan Dietvorst. En komend uur zit tegenover mij dus tot een uur of half twee... schrijver Franca Treur. Velen denken dat haar schrijfcarrière begon met de roman Dorsvloer vol confetti. Haar debuut dat in 2009 de Selectis debuutprijs wint... en gaat over een jong meisje dat opgroeit in een agrarisch gereformeerd milieu. Maar ze won eerder als afgestudeerd student literatuurwetenschap... in 2006 de essaywedstrijd van de NRC Next met haar essay... Maak iets van je leven, maar wat dan? En wat volgt is een glansrijke schrijfcarrière in de literatuur en journalistiek. En zo verschijnt in 2014 haar roman De Woongroep. Gevolgd door het Zeeuwse boekenweekgeschenk Ik zou maar nergens op rekenen. In 2015 en de verhalenbundel X en Y. En in 2017 de roman Hoor nu mijn stem. En nu ligt daar de verhalenbundel Slapend Rijk. Een nieuwe bundeling piepkleine psychologische verhalen. Al dus de flaptekst. Franca, welkom. Dankjewel. Je moest een beetje gniffelen toen ik over die essay begon. Ja. Maar dat, ze, zei je dat zelf als je het begin van je schrijfcarrière gezien? Ja, dat was het echt. Want ja. dat essay was uh, gepubliceerd in de krant. En toen hebben uitgevers dat gelezen. En werd ik benaderd of ik nog meer schreef. En het is ook de krant waar je redelijk loyaal aan bent gebleven. Want daar zijn de eerste versies van deze verhalenbundel verschenen, toch? Ja, ja, ja. klopt. Al die korte verhaaltjes die hebben op de achterpagina gestaan van de NRC... En ik had het idee van, dat is eigenlijk hetzelfde als wat op de voorpagina's gebeurt, maar dan in het klein, zonder dat er een uh, schijnwerper op staat. Dus dan het, uh, op de voorpagina noemen we het dan politiek. En, uh, en als, als het gewoon in onze huiskamers gebeurt, zijn het gewoon psychosociale relaties of zoiets. Een journalistieke stuk over echte mensen. Ja, het is best wel feitelijk. De toon is ook... En daar is het ook mee begonnen. De toon is ook best wel feitelijk. Ik heb over het algemeen niet zoveel dialoog erin. Er zijn wel eens verhalen waarin het wel een beetje gebeurt. Maar over het algemeen probeer ik dat niet te doen. En dan doe ik meer directe reden. Zodat je eigenlijk meteen in het hoofd zit van iemand. Het scheelt ook tijd. En ook qua register past dat dan beter. Ja. Ze gaan allemaal over het ongemak van samenleven met anderen. Ja. Um. En ook wel denk ik over verlangens die, die je normaal gesproken niet vaak uitspreekt. Of zo. Maar dat je die je wel hebt en waarin je ook kwetsbaar bent. Was het, was het ook een stukje verlangen van jou? Iets wat je miste in de krant? Dat je dacht, we <laughs> moeten meer aandacht voor de, de echte mens? Of de... Ik kan niet zeggen dat ik het miste. Maar het is wel zo dat, we, dat er op de achterpagina... Uh, niet zo heel veel andere dingen staan dan, dan in de rest van de krant. Dus ik vind het altijd wel leuk als de achterpagina echt iets anders biedt. En, en fictie is natuurlijk echt iets anders. En een column die over een kat gaat is ook echt iets anders. Maar je hebt ook wel eens gewoon... dan, dan zijn het eigenlijk journalist, journalistieke stukken over... nou ja, dingen die niet super urgent zijn. Of zo. Ik maar. heb ook meermaals moeten gniffelen toen ik het boek las. Is dat ook wel een soort... Ja, sardonisch plezier of leedvermaak. Was dat een beoogd doel ook? <laughs> nee, dat is een bijeffect. <laughs> nee, het is niet mijn bedoeling natuurlijk... om uh, leedvermaak op te roepen. Ik hoop dan e eigenlijk eerder dat het, dat het herkenning is. Dat is toch iets sympathieker. Maar het is natuurlijk wel zo. Er zit wel iets van leedvermaak in. Omdat mensen zijn eigenlijk altijd niet op hun best in die verhalen. Er is net iets aan de hand. Of ze ja. En als je dat dan... Um, observeert, dan voelt het een beetje als, alsof je kijkt naar hoe iemand struikelt. Het is niet altijd heel aardig, maar ik denk toch dat als je, als je dan aan het eind bent, dat je dan toch als lezer meer eerder mededogen voelt dan dat je, dan dat je nou echt... Dat weet ik niet hoor, want ik ben natuurlijk niet de lezer, maar dat, dat, daar hoop ik op. Dan dat je nu echt denkt van ha ha ha. Is, is troost ook een beoogd doel voor jou in de literatuur? Nee. Nee, maar het kan soms zo wel zo werken. Bijvoorbeeld um, dat je denkt dat je niet de enige bent die gemene gedachten heeft. Dat kan troostrijk zijn, denk ja. ik. Ik vind het altijd prettig als ik bij een schrijver ook de, uh, dingen lees die niet mooi zijn. En ik denk dat het juist in fictie heel goed kan. Want in... Um, Non-fictie, maar ook in bijvoorbeeld een memoir, wat natuurlijk eigenlijk ook non-fictie is. Uh, ja, dan ben je toch altijd toch denk ik te veel bezig met hoe kom ik over. En in, in, juist in fictie kun je gewoon echt niets ontziend zijn en ook echt gemene dingen uh, laten denken door de hoofdpersoon. En ik vind dat troostrijk, want dan denk ik, ook, oh, ik ben niet de enige die die gedachten heeft. Ja. Heb jij een troostrijk boek, iets waar je naar teruggrijpt? Nou, ik heb eigenlijk best wel uh, laat het werk van Alice Munro ontdekt. Gewoon toen zij de Nobelprijs kreeg. Dus het was niet, ik was niet, in de, uh, niet uh, als eerste bij, zou ik maar zeggen. Maar ik, ik, ik ben dat wel echt zo ontzettend gaan waarderen. Dat, dat is, voelt een beetje als thuiskomen. Omdat het zo ontzettend lijkt op ja, mijn leven vroeger. Dus hij schrijft natuurlijk over het platteland. En het is in Amerika? Ja, het is in Canada. Maar, ja, ook Canada. Maar dat lijkt ontzettend... Op, uh, op Nederland eigenlijk. want Ze het worden is, het is, het is ook heel erg bevolkt door Nederlanders. Die streek waar zij over schrijft. En ik ken dat daar ook. En het is de manier van denken. En, en ja, op een of andere manier het, voelt het gewoon heel erg als thuiskomen. En dat vind ik wel troostrijk. Omdat je dan toch door het lezen minder alleen bent. En dat vind ik als een goed boek dat kan doen. Dat, je, dat het je even het gevoel geeft van... Nou, die heeft gewoon aan mij gedacht bij het schrijven of zo. Of, of, of, of, da of soms dat niet eens, maar toch dat je... Uh, ja, doordat je even in het hoofd van iemand anders zit... die een beetje op je lijkt, dat, dat het heel prettig kan zijn. Werkt dat voor de schrijver ook zo? Heeft het ook jouw eenzaamheid op door te schrijven? Hey, hoe bedoel je dat? dat... Nou, Je zegt het, uh, het kan misschien voor iemand troosten. Oh, voor zijn, iemand of, anders? Ja, voor, iemand, voor ja, de reis, ja. Maar is dat voor de schrijver ook zo? Of voor jou als schrijver? Nee, ik, ik heb het dan nu over mezelf als lezer. Ja. Um, maar... maar door deze verhalen te schrijven, is dat dan voor jou ook een manier om je eigen uh, <laughs> eenzaamheid nee. om te heffen? Nou, in die zin dat ik dan iets communiceer en dat ik weet dat het gelezen wordt. Ja, nou, ja dat is vind ik wel heel prettig. En dat, dat is voor mij wel een... Uh, uh, nou, ik vind het omdat je altijd zo aan zo'n lang boek werkt... en, en dan horen mensen, post niks van je... En, en doordat ik dan elke week een verhaal in de krant heb... heb ik toch het gevoel van... ik laat wel even weten dat ik er nog ben. Het is een soort publiek gesprek waar je aan deelneemt. Hoe <laughs> nee, je nee, nee zo zie krijgt. ik het ook weer niet. Het is te groot, maar meer... ja, dat, dat, heeft, dat is het schrijven natuurlijk ook. Laat, ja, zo'n... Zo, zo, laten zien van, ik ben er hoor. Hey, hier, kijk, uh, kijk naar mij, of zo. En dat... En, en terwijl je dan als je, bij het schrijven zelf heb je dat minder want dan ben je gewoon echt helemaal in dat boek en dan zien mensen je niet en horen ze je niet maar door, dat, door die korte verhalen is dat dan toch eventjes hey, piep. Ja. Ja, je hebt van het afgelopen jaar ook een roman uitgegeven daar gaan mm -hmm. we het zo over hebben um, maar hoe verschilt het voor jou het schrijven van zo'n korte verhalenbundel en die roman naast elkaar het, het, zijn, het, het oogt zo verraderlijk simpel deze korte verhalen Oh, dat vind ik een compliment. Ja, dat is het ook. Oh, nou <laughs> dankjewel. Want, um, uh, dat is het ongetwijfeld niet om zo helder en puntig uh, nou, te dat, schrijven. Als je op een gegeven moment de toon hebt... en dat, die had ik vrij snel, eigenlijk vanaf het eerste verhaal al. Er zijn wel verhalen die, die niet zo goed lukken, hoor. Die zitten meestal dan niet in die bundels, want dan laat ik ze daaruit. Maar dat, die, als je die toon hebt, dan kun je ook op een gegeven moment... best wel goed denken in die toon en dan... Um, Hoeft het niet heel lang te duren? Dan wordt het het is niet, wordt niet de routine, dat is het niet. Want uh, ik wil ook niet verhalen die op elkaar lijken. Dus het moet wel echt steeds anders zijn. Maar die toon is dan hetzelfde. Uh, ja, de, dan vind ik het eigenlijk vaak toch wel makkelijker... dan, een, dan het overzicht hebben op zo'n heel groot ding als een roman. Dat vind ik, ik vind dat het allermoeilijkste om, om het om zo'n groot project te overzien steeds... en te bedenken wat je eigenlijk aan het doen bent... en dan daar weer over doordenken... en dan vervolgens weer wijzigingen aanbrengen in je manuscript... en die moeten misschien toch wel weer teruggezet worden... omdat het eerst beter was. Nou, Dat, dat proces vind ik echt moeilijk. En bij een kort verhaal heb je natuurlijk gewoon makkelijker overzicht... En er zit ook niet superveel plot in. Het was eigenlijk wel altijd mijn bedoeling... om dan juist de observaties er een beetje uit te houden... en de gedachten en dan ja, me echt te concentreren op de plot. Maar dat is eigenlijk nooit echt goed gelukt. Ja, dat stond ook in het parool. Van atreur begon met het schrijven van korte verhalen om beter te worden in plots. Dat was wat je verlang was. Ja. Um, het tegenovergestelde gebeurde... de plotloze verhalen in Slapend Rijk zijn een fenomeen. Maar... In mijn beleving zaten er wel plots in. In een paar. alleen heel uitgebuurd. Um, ja. We hebben het er nu zo over. Misschien heeft de lezer de <laughs> luisteraar het nog niet gelezen. Dus laten we hem eens even in betrekken. Zou je een verhaal van ons voor willen lezen? Ja, en ik begreep dat jij een favoriet had. En die heet Eigenmaken. Die heb ik nooit eerder voorgelezen. Dus ik ga mijn best doen. Eigenmaken. Na een aantal vergeefse vruchtbaarheidsbehandelingen... strandt Laura's relatie... en koopt ze een appartement... waarin ze een nieuwe start kan maken... Er hoeft niets aan het huis te gebeuren, ze kan er zo in. Het probleem is dat haar meubels niet goed passen. Ze zet stoelen neer en bijzettafeltjes, maar ze lijken te veel bij een vorig leven te horen. In de zitkamer met de haard legt ze uiteindelijk alleen een paar nieuwe kussens op de grond. Hier wordt ze tenminste nergens aan herinnerd. Dan vindt ze achter een radiator een oplader, een opgevouwen Sinterklaasgericht en een roze rammelaar. Ze legt alles op een hoopje bij de voordeur... en geeft het aan de vorige bewoner mee... de eerstvolgende keer dat hij komt voor de post. Geerten onthoudt zijn nieuwe postcode maar niet. Zijn pakketjes worden hier nog steeds bezorgd. Geerten neemt altijd de tijd. Hij moet er niet aan denken dat hij zijn huis aan een klusser zou hebben verkocht. Laura snapt tenminste dat het huis goed is zoals het is. Ze moet snel maar eens kennis maken met zijn vrouw, Wipke. Laura zegt tegen zichzelf dat ze geluk heeft gehad... Voor hetzelfde geld was haar huis van iemand geweest die erin was overleden. Om zich tenminste één ruimte eigen te maken... schuurt en verft ze van de lege zitkamer alsnog de houten vloer. Als Lupke aanbelt heeft ze twee kinderen bij zich, peuters nog. Ze praat voornamelijk tegen het oudste kind. Nu staan er andere spullen, zegt ze, maar verder is het nog helemaal ons huis. Kijk, hier stond de box en hier jouw fornuisje. Ik moet plassen, zegt het kind... Wipke geeft de jongste aan Laura en opent de deur naar de badkamer. Hier ging je altijd in bad. De bel gaat. Dat is Geerten. roept Wipke naar Laura. Kan jij misschien even open doen? Ze staan in de zitkamer. Wipke wil weten wat er in hemelsnaam met de vloer is gebeurd. Geerten praat er snel overheen. Lievert, zegt hij tegen de kleintjes, hier bij de haard zijn jullie geboren. De kinderen staren hem aan. Hij verschuift een van de kussens met zijn voet. Gaan jullie hier maar even zitten, dan maakt papa een foto. De kinderen gaan op de kussens liggen. Geertje kijkt naar zijn vrouw. Jij hoort er ook bij. Wipke duwt een kussen onder haar hoofd, strekt zich uit en schuift de kinderen wat op. Geertje zou eigenlijk links van haar moeten, zoals toen, bij de bevalling. Ze kijken naar Laura. Geerten geeft haar zijn telefoon. Laura drukt af en geeft het toestel terug. Maar het moet over en Wipke moet haar ogen open houden. Ik moest ook zo lachen om die naam. Ja, zo dat is een mee. beetje een naam hè? voor iemand die ook al niet heel leuk is. Maar goed, ja, dat past dan zo. Ik heb begrepen dat, uh, dat deze verhalen allemaal een basis in de realiteit hebben. Dat je een verhaal hoorde of zelf iets meemaakt. De meeste wel hoor, collega's. Ja, ja. Dat is, uh, Vaak is het een anekdote die ik hoor of... of of iets wat ik lees of op de radio hoor. Of nou ja, dat kan van alles zijn. Maar meestal iets kleint en dan ga ik verder uh, lekker mee aan de slag. Wat lag aan de basis van dit verhaal? Ik vind er echt een uitgesproken verijn ook in zitten. Ja. ja, in dit, dit verhaal gaat het natuurlijk graag over iemand die een eigen plek wil. Maar dat, <laughs> dat ja, juist in dat verlangen uh, een beetje beperkt wordt. Um, dat lag niet aan de basis. De basis was eigenlijk dat in mijn eigen huis... de vorige bewoners langskwamen en zeiden dat daar op die plek, op, die, op de oude vloer, de kinderen waren geboren. En nu, ik kan gewoon nu niet meer naar die plek kijken zonder dat ik aan die bevalling moet denken. Het blijft toch een beetje goor. Ja, yeah. want ik zei dan van, hé, maar hoe kan het dan, want er is toch geen ruimte voor een bed? Nee, zegt ze gewoon op de vloer. <lacht> <lacht> Lekker simpel. Ja, maar dan, ja, dan ga je je voorstellen, toch? Ja, dus dat het gebeurt. Dus ja, ik heb er nu een kleedje liggen. Over, de, over. over die plek, ja. Dat snap ik wel, ja. Dat zou ik ook doen. Ja. Um, het gaat ook over moderne mensen. Mensen die in het buitenland gaan wonen. Die buitenechtelijke relaties aangaan. Die nou ja, uh, IVF-behandelingen ondergaan. En het is ook een soort zoektocht naar zingeving. Lijkt wel naar het goed te willen doen. Um, ja, dat vind ik wel mooi gezegd. Dat is het ook wel. En dat het, het, is heel, het is heel erg van nu... Want ja, het zijn natuurlijk verhalen die, waar ik nu van hoor en waar ik daarmee verder ga. Nou, ik moest ook meteen denken aan die SC-wedstrijd die je had gewonnen met een verhaal over zingeving. Nou ja. Dus ik denk ook, dat het, is het iets belangrijks? Is dat een belangrijk thema voor jou? Zingeving? zingeving. Ja, ja. <laughs> dat denk ik wel. Het is in elk geval vaker geconstateerd door recententen en zo. Nee, dat is natuurlijk zo. Want dat was voor mij een beetje problematisch. Toen ik mijn geloof verloor. Dan, ja, dan, want alles had altijd zin gehad. Wat, wat wel heel af, abstract was. Want alles ging om Gods eer. Nou, wat, wat, hoezo? Wat is het dan? En waarom, waarom moet God geëerd worden? Nou allemaal vragen. Maar eigenlijk stelde je die niet. Want het was wel heel duidelijk. Dat je altijd goed wil moest doen. En dat het echt de bedoeling was. En dat viel natuurlijk weg. Op het moment dat ik dan niet meer geloofde. En... Dat is ook de vraag die ik nog steeds krijg van christenen. Want ik ben nog behoorlijk in gesprek met uh, mijn uh, uh, voor... Hoe zeg je dat? Nou, met, met reformatorische mensen. Ik was vroeger zelf ook reformatorisch. Nou, en eigenlijk krijg ik ook, ik word ik ook altijd bevraagd op die zin. Of, nou ja, wat, <gisteren>, gisteren was ik uh, toevallig in medisch op een het, lezing. Het dorp waar je opgroeide. ja. En waar je eerste man ook gesitueerd is. Ja, en ik gaf daar een lezing. Toen werd er ook gevraagd van... ja, uh, het lijkt een beetje op dat je op zoek bent naar vrijheid... maar uh, uh, wil je daar gewoon maar doen waar je zin in hebt... En dat was, heel, dat, was, dat was heel negatief. Terwijl ik denk van, ja, maar wat is daar nu erg aan eigenlijk? Doen wat je, hè? Doen wat je leuk vindt. Doen wat, je, wat zou, wat zou, wat zou er op tegen zijn? Ik, ja, ik kan me wel voorstellen dat, dat, dat als je een heel hedonistische levenshouding hebt, dat het, dat het ten koste zal gaan van mensen. Maar als dat niet zo is, is er toch helemaal niet, niks op tegen dat je geniet van dingen die je leuk vindt. Om Heb je je schuldig gevoeld toen je ging schrijven? Ja, natuurlijk. Eigen, eigenlijk. Altijd wel. Nog Om... steeds. Ja. Ja, want um... nou, zelfs bij die verhalen, als ik een anekdote van iemand hoor, dan zeg ik niet dat ik er een verhaal van ga maken. Maar dat lezen mensen misschien opeens. Of, of niet. Ze komen er nooit achter. Ja, heb de... jij je, je daar niet een, een soort uh, etiket in dat je het eerst laat lezen aan de mensen waar nee. het over gaat? Nee. nee. Ik gebruik het gewoon. En ik denk dan als mensen het niet leuk vinden en ze. Um, uh, ja, ze, ze hebben er iets op tegen, dan, dan stoppen ze wel met, met dingen aan mij te vertellen. Over het algemeen is het niet zo, want ik, het is natuurlijk altijd, ik maak er altijd iets anders van. Het is nooit her, herleidbaar tot, tot iets heel persoonlijks en privés of zo, van iemand. Of Als dat wel zo is, dan verander ik vaak het geslacht... waardoor mensen het niet meer herkennen. Want dat, dat is heel gek, maar als je van een man een vrouw maakt... dan is het opeens niet meer te achterhalen over wie het gaat... Hmm. Heb je je ouders eigenlijk destijds gewaarschuwd dat door sloer vol confetti over. Nou ja. delen van hun leven ging? Of hun setting? Ja, maar toen was het boek al wel naar de drukke. Toen heb ik het wel gezegd. Ja. ja. Hebben ze het inmiddels gelezen? Door sloer vol confetti? Ja, ja, hebben ze al. Nee, maar het meteen gelezen. Oh, Oké. Okay. Nog, ja, nog Alsof, omdat, voor het uitkwam. Ik had begrepen dat uh, het Reformatorisch Dagblad ze had uh, aangeraden het niet te lezen. omdat het uit een boos hart kwam. Ja, dat is ook zomaar goed. Mijn ouders die. Uh trekken zich dan in die zin weer iets minder aan van het reformatorisch dagblad. Ja. <laughs> die waren toch nieuwsgierig. Dit dus ja. was ook de eerste keer hè, dat je een lezing had in Meliskerk. Ja. Hoe was dat? Was, ja, het was wel een beetje beladen. Ik was ook al zenuwachtig ervoor. Toch wel? Jawel. Ik ja. had ook uitgeschreven wat ik normaal nooit doe. Ik begin altijd gewoon te praten. Maar nu had ik dat wel gedaan. En uh, ja, het was gewoon de eerste keer dat... Ik ik, de gemeenschap die, um, die zichzelf voor een, uh, voor een deel wel herkend heeft in Dossel Confetti. Want dat speelt zich echt af in de streek waar ik geboren ben. En um, mensen ja, die, die het boek best wel onverwacht natuurlijk ineens uh, op hun nek gekregen. Want ja, ze wisten niet eens dat ik aan het schrijven was natuurlijk. En ineens was er dat boek. En ineens was het ook populair. En kon eigenlijk een, een groot deel van... Nederland en dan ook niet het niet-christelijke deel... konden ineens meekijken met hoe zij daar reformatorisch leven. Dat, is, dat was altijd een beetje in de luwte, zeg maar, zonder schijnwerpers. En ineens uh, hadden mensen er allemaal ideeën over. Niet dat er, niet, er zijn wel eens een keer documentaires gemaakt of zo over Revo. Er zijn ook wel natuurlijk meer, meerdere boeken over. Jan Sieblink raakte een beetje aan die wereld. Maar eigenlijk... Op de manier zoals ik dat had gedaan, dat was nieuw. En, en, en, en voor hen natuurlijk wel echt confronterend. Want het was ook nog een wereld die al in. Um, ja, het boek speelt zich in de jaren 80 en 90 af. En natuurlijk is de situatie daar ook veranderd. Hè? Mensen hebben daar nu ook internet. Zoals iedereen gemoderniseerd is, zijn Revo's ook gemoderniseerd. Dus uh, nou, ineens leek het een beetje alsof die wereld nog. Precies zo bestond als, als in dat boek. Terwijl, ja, dat is niet aan de hand. Alleen ik heb over die tijd geschreven. omdat ik dat goed ken ja. van mezelf. Hoe het is om nu Revo te zijn, dat, daar ben ik eigenlijk zelf ook best wel nieuwsgierig naar. omdat het enorm verschil is met hoe ik opgroeide. kwam je daarachter gisteren? Hoe het nu is om Revo te zijn? Nou, maar ik, kom, ik spreek wel eens vaker Revo's. Dus ik, ik is, dat, is, is dat geen scheldwoord bij mij? Dat was het was vroeger. Nee, maar je mag, dus het nu zeggen. je mag het gewoon zeggen. Ook, ja, ze zeggen het nu zelf ook. Ja. Sinds een jaar of 15 of zo. Het geuze naam. Ja. Ja, dus uh, ik bedoel het geen sinds beledigend. Maar nee, het is niet zo dat ik, dat ik voor het allereerst gisteren weer eens een keer uh, die mensen sprak. Echt helemaal niet. Was dat eigenlijk bewust? De, uh, 2019, 2009 kwam het uit. Het is nu uh, nou ja, 2018. Was het bewust dat je het zo lang hebt gewacht daarmee? Of was het toevallig dat je nu pas een lezing kreeg daar? Ja, ik, ik was niet eerder uitgenodigd. Ah, voilà. Ja. ja. Ja, want ja, je kan wel zeggen, ik kom een lezing geven... maar ja, je moet ook moet een organisator zijn en een zaal. Die en daar zin in en, heeft. Ja, ja. ja en dat was nu de vrouw van de, boek, de boekenmode, Dat is de christelijke boekhandel. En het was best wel dapper van haar, want... ja, die heeft, moet ook al de christelijke klant, klanten tevreden, tevreden, tevreden houden. houden. Ja, tuurlijk. Want, en die ja. kan ook zeggen, dat blasfemische meisje... Ja, ik koop nooit meer een boek bij jou als je, ja. dat, als je dat soort types uitnodigt. Het was echt wel, ook wel beladen, hoor. En, die, en, en dat waren mensen gezegd... die er waren mensen die tegen haar hadden gezegd: van, Je moet het niet doen. Maar ze heeft het toch gedaan. En ik denk dat het goed is geweest. Want het was eigenlijk. Het was echt een soort fijne sfeer, wel. Heel open. En ik had. Voor mijn gevoel zelf ook. Was ik ook open. ik heb gewoon. Ding, ja, verteld wat ik. Hoe, over hoe ik over dingen dacht. En ook geprobeerd om. me in hun te verplaatsen met hoe het nou is om naar een zo'n boek. Te, te, te om te zien. Van, ja. ja. En ik kreeg. Best wel veel heel persoonlijke vragen. Die heb ik allemaal beantwoord. En ik, volgens mij mensen kwamen het ook al vaak zeggen na afloop... dat ze het echt mooi hadden gevonden. Ja. Dus waar je bang voor was, dat N kwam niet uit? Nee, ik was er niet echt bang voor. Maar, want ik had wel, ik wist wel van nou, de mensen die uh, eigenlijk uh, er tegen zijn... die komen er niet. En mensen die niet nieuwsgierig zijn en open of bereid om te praten, ja, die, die zullen daar niet zijn. Dus de mensen die wel komen, daarvan had ik ook wel gedacht... Van, nou, die, dat, dat komt al goed. Het het wel goed. Maar toch thuis. is het gewoon... Ja, je ziet gewoon ja, weer ouderlijk, nou, niet echt klasgenoten... maar wel van mensen met wie je op school zat. En dan, eh, maar zoveel jaar later. Hmm. En, ja, dat is toch gek. Ja. Jan Sibelik die vertelde hier onlangs in de show... dat uh, het tuinsbedrijf van zijn vader door knielopen bed violen een soort bedevaartsoord ook was geworden. Nog steeds? Um, zo deed hij het leken, ja. ja? <laughs> okay. um, ik vroeg me af, is het jou datzelfde overkomen... Of het, of het agrarisch bedrijf van jouw ouders? Ja, nou, mijn ouders hebben wel echt heel vaak gehoord in de zomer... dan als ze in de tuin zaten van, nou ja, hier, uh, hier was het dan. Of uh, hier, dit is van het boek. Of dit is, uh, hier is Frank Atreur geboren. Um, dus er wordt wel heel veel langs de boerderij gefietst. Maar het is weer niet zo dat ze ook het erf opkomen. Althans, ja, wel eens een enkele brutale. Maar niet, uh, dat is niet, nee, over het algemeen niet. Maar ja, mensen, uh, mensen vragen er wel naar, van waar, waar staat die boerderij? Maar de, we hadden hele grote oude schuur. Prachtig. Dat was echt de, de blikvanger van de boerderij. Maar die is afgebrand een paar jaar geleden. Dus er staat nu een hele nieuwe moderne stal. Hm. Dat is Eigenlijk geen gezicht meer, maar ja. Wat vinden je ouders daarvan? Dat mensen ongevraagd daar komen koekeloeren? Ja, nou, nee, ze zijn, dat vinden ze helemaal niet zo erg. En ze zijn ook gewend om mensen die langskomen koffie te geven. En dat, dat doen ze gewoon. Nee, dus, het is niet zo dat ze zich uh, beloerd voelen of zo. Ik denk, dat boek hebben ze wel een beetje moeilijk gevonden... omdat iedereen dat zo ontzettend autobiografisch las... En ja, dat is logisch omdat het in die omgeving speelt. Maar zij zagen zelf wel van nou, een heleboel dingen waren gewoon helemaal niet gebeurd. Dus dat, uh, dat, is, echt, dat is gewoon echt fictie. Maar de mensen om hen heen die dachten gewoon van ja, dat, uh, dat is hoe ze, hoe ze daar denken bij de treurtjes. En dat, uh, uh, ja, dat is niet leuk als je daar woont. En, en je voelt dat mensen allerlei dingen over je weten. Het wordt niet echt gezegd, hè. Dat is het natuurlijk ook. Je, je moet het ook een beetje raden, maar... En dan ga je natuurlijk automatisch uit van het slechtste. Ja. Ja, als mensen naar je kijken, ze denken ja. oh, dat zal wel iets raars zijn, nou, maar. Ja. Um, heb, je, heb je nu dat beeld van die moderne reference, heb je dat do door gisteren door die lezing in Meliskerk kunnen bijstellen? je nu meer inzicht daarin? Nee. Nou, niet per se door gisteren, hoor. maar ja, ik, ik, ik zie wel dat dat internet uh, wel verschil maakt, maar, maar het is weer niet zoveel als dat ik dacht dat het zou zijn. Ik had altijd gedacht, van, nou, door internet is uiteindelijk wordt, wordt die hele revo-wereld uitgehold. Want, want dat bestond nou juist, het was een, die revo-zuil is opgericht na de ontzuiling. Dus het was in de jaren 60-70 dat mensen gewoon allemaal massaal bij de kerk weggingen. En toen waren die strenger behoudendere kerken ook bang dat het bij hun zou gebeuren. En die hebben toen echt reformatorische scholen opgericht en een reformatorische krant. Reformatorische schoolbussen, zodat je onderweg geen... Niet de even als hoefde tegen te komen. En het was een, werd een hele afgeschermde wereld. Waar geen tv binnenkwam. En het liefst ook geen radio, meestal niet. En dan um, waar dus de, de nieuwsvoorziening ook heel erg gecontroleerd werd. Dus als je dan op alle fronten, dus op school en thuis... en, en op categorisatie en op de club en zo... altijd maar hetzelfde hoort over hoe de wereld door God is geschapen enzovoort. En je hoort nooit een ander geluid. Dan um, is het... Tot volkomen vanzelfsprekend. En natuurlijk de waarheid. Terwijl nu denk ik, ja, mensen hebben al, Die kunnen al zo vroeg op Wikipedia, weet je wel. Dat mm -hmm. is gewoon, die kunnen al zo vroeg allerlei andere dingen vinden. Dat is eigenlijk een soort filterbubbel af van alle letteren. In het echte leven. Ja, dat was het. Maar nu, ja. nu denk ik. Internet moet het toch doorbreken. Wordt dat moeilijker uh, in stand te houden. Zeker ja. voor de kinderen in ieder geval. Ja, maar dat blijkt toch niet zo heel erg aan de hand te zijn. Er is gewoon een soort idee van. Uh, nou, uh, er zijn andere geleiden maar daar, daar, en, en er is andere informatie maar daar, uh, ja, dat is niet hoe, hoe we moeten leven of daar moeten we niet veel mee bezig zijn ofzo, ik weet het niet mensen kunnen zich daarvan afschermen op een of andere manier ja. terwijl ze tegelijkertijd wel echt heel erg weer wij noemen dat dan wereldgelijkvormig zijn in dat ze op, op Facebook zitten en, op, uh, en dat ze alles, uh, ook tv kijken nu via de computer... en alles gewoon doen wat, wat niet-revo's ook doen. En dat is ook al heel nieuw. En ze zien er ook al heel anders uit. Wij zagen er echt toch een beetje echt wereldvreemd uit met lange rokken. En uh, zelf, meestal zelf genaaid, omdat je in die tijd kon je ze niet zo makkelijk kopen. En nu kan je natuurlijk hele leuke rokjes kopen en voor mij ziet er gewoon heel werelds uit, eigenlijk. Niet allemaal, maar ja. Je boek kende vele herdrukken, jouw eerste roman. Uh, het werd ook verfilmd. En het 100.000 exemplaar werd afgedrukt op bijbelpapier. Voelde dat als overwinning voor jou? Dat soort grapje was dat, want... Ik, de, toen mijn boek uitkwam, kwamen net ook die dwarsliggers uit. Van die, mm. En ik vond het eigenlijk wel werken. Ik vond het eigenlijk best wel grappige boekjes, maar mijn uitgever die doet daar niet aan mee Het zijn ik. kleine bitboekjes bijna. Hè? Ja, en die dat houden formaat. makkelijk vast op het strand. En die kan je makkelijk meenemen. Dus ik zei, van, dat moeten we ook doen. Zei, maar die doet dat, mijn uitgever deed het niet. Maar toen zei hij van ja, 10.0 exemplaar krijg jij op bijbelpapier. Gewoon als, als geintje. Maar ja, er kwam een honderdduizendste exemplaar. En toen uh, ja, er zijn zes van die boekjes gemaakt. Oh, dus het zijn echt bibliophile uitgaves. Ja, maar uitgever heeft er één en ik heb er drie. Er moeten nog ergens twee zijn, maar ik weet niet wie die dan heeft. Oh, die zullen vast veel geld waard worden. Nou, ik weet niet wie weet. Nou ja, in de literatuur... Nou, dat, ja? dat, als je zo'n zo bibliophile uitgaaf, nou, misschien moeten er een paar decennia overheen gaan. Ik weet het ook ja. niet. Maar als er onder de luisteraars mensen zijn, ik heb er, ik heb er nog één over. Maar voor de, voor de kunst geldt. Als de, als de kist zakt, dan <lacht> stijgen de prijzen. Zij dichter ja, Frans hoger wel eens. Ik ben dus, er niet van plan om nu al dood te gaan. Nee, god nee, er moet nog genoeg <lacht> geschreven worden. En laten we het daar vooral ook over hebben. Hoor nu mijn stem. Uh, je laatste roman, uh, Dine uitkwam, um, gaat ook over een vrouw die teruggaat naar de gesloten geloofsgemeenschap... waar ze in opgegroeid is. Ja. Um, een, uh, een radiopresentatrice. Mm -hmm. Ik voelde me aangesproken. Nee. <laughs> <laughs> maar ik vond het een hele leuke wereld. Je beschreef hem heel levendig. Um, die Wat... radiowereld bedoel je? Ja, ook. Maar ook weer een, een vrouw die opgroeit als Ina... die zich wereldser wilt voordoen. En dan die gede achterplakt, Gina. Ja. En um, zo haar eigen identiteit creëert. Um, wat deed je besluiten weer over die gesloten gemeenschap te schrijven? Ja, zo'n heel duidelijk moment kan ik niet aanwijzen. Want ik was eigenlijk met een ander boek bezig. En, en het werd um, nou, op dat moment werd me door uh, Vrij Nederland gevraagd... of ik een kort verhaal wilde maken voor het zomernummer. En dat mocht best wel lang zijn. Dus ik uh, ja, ik had altijd wel al een soort fascinatie altijd al. Het zit in mijn eerste boek zit er ook zo iemand voor van die um, bekeerde... Mensen in de, in de bevindelijk gereformeerde wereld... gaan ze er niet vanuit dat iedereen die naar de kerk gaat... ook gered is en naar de hemel gaat. Dat, sterker nog, dat zijn maar heel weinig mensen die gered zijn... en naar de hemel gaan na hun dood. Uh, dat is maar een heel klein groepje, de uitverkorenen. En uh, als je dus zo'n uitverkorene bent... En, er, en omdat er dus maar zo weinig van zijn... Dan, dan krijg je automatisch ook een soort status. En dat soort mensen... Die, dat, die hebben dan een bijzondere ervaring meegemaakt. Een, een bijna mystieke ervaring. Die ook een beetje per persoon wel verschilt. Iets met Bijbel. Ja, het gaat vaak met Bijbelteksten die dan bin, binnenkomen op een dus hele. Ze en weten dan bij leven al wie er uitverkoren zijn? Ja, dat, ja zij, nou, ze hebben een, een hele bijzondere gebeurtenis meegemaakt. Die, waarvan ze denken dat die door God in hun hart is geplant of zo. En dat. Uh, uh, geeft hun een soort zekerheid van... ja, ik ben een van die uitverkorenen. En ja heel veel mensen zijn daar ook wel een beetje... die twijfelen daar ook wel over. Maar er zijn een, zijn een paar van die mensen... die zijn er heel zeker, over, zeker van. En dat fascineert me mateloos. Want die, die, ja, die gebeurtenis, die bekering... Ja, dat is toch een soort subjectief iets. Daar moet je dan toch zelf heel erg in geloven... om uh, daar zoveel zekerheid aan te ontlenen. En als je dat eenmaal die status hebt... binnen de gemeenschap kan je ook niet meer echt terug. Dus dan kan je ook niet meer op een gegeven moment zeggen... ja, ik weet het toch niet helemaal zeker. Dus je moet ook continu daarin blijven geloven. En die mensen krijgen vaak ook bevestigingen. Dan maken ze weer iets mee van de heren. En dan uh, vertellen ze daar ook over. En dan komen daar mensen... Uh, die ook dit soort dingen mee hebben gemaakt. Die komen bij elkaar en die praten daarover... in een soort geheimtaal. En uh, op een of andere manier... Ja, fascineert me dat heel erg. En zeker als je zelf niet zo heel zeker in het leven staat... dan is, zijn mensen die wel heel veel zekerheid hebben... best wel hebben iets aantrekkelijks. Hè? En dat heeft Gina ook. We leren Gina kennen op het moment dat ze eigenlijk... alle zekerheden in haar leven verliest. Want ze verliest haar, nou, haar relatie uh, strand. Dat heeft ze min of meer zelf op de geweten. Maar ze is er toch niet mee eens. Dus ze wil hem terug, maar dat lukt niet. Die uh, man die reageert nergens meer op. Nou, en haar baan uh, dat blijkt ingewikkeld te liggen. Want er uh, zit iemand heel erg op haar plek te azen. En dan uh, doet ze nog mee aan een te eenmalig televisieoptreden. En dat gaat eigenlijk ook mis, waar ze een beetje slecht uitkomt. En je kan eigenlijk wel zeggen dat haar waardigheid ook een beetje wankelt. En ja, als je op dat moment dan in aanraking komt met zo'n vrouw. die dan be ja, zo'n bekeerde, zo'n uitverkorene. die dus nog steeds alle. Uh, ja, nog precies weet hoe, het, hoe, hoe, het leven, hoe je het leven moet zien. En hoe de dingen zijn. En die, die nog net zo'n net zo rots is als altijd. Ja, het is, gaat terug naar haar jeugd. De vrouw ja. die haar opvoedde. Ja. En uh, ook de houvast van een opvoeding of van een jeugd. Ja. Het sentiment dat dat ja. er nog gewoon helemaal intact is. Alsof je een de deur in de kamer open doet. En daar staat je hobbelpaard in je bed. En je hoeft er alleen maar in te liggen. Ja. En je bent weer. Ja. En dat is natuurlijk... Op het moment dat je zelf een beetje instabiel bent... dan zoek je heel erg naar dat soort dingen. En bij haar, uh, zij zocht het dan niet per se daar. Dat, is, dat was echt een telefoontje vanuit Zeeland. Van je moet komen omdat er, uh, nou ja, de vrouw had ziek. Maar... We gaan er bijna uit voor het nieuws. Maar we gaan straks verder over dit uh, ja. roman. Over Hoorniemus stemmen straks met Franca Treur.